Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgens de laatste telling heeft het containerschip MSC Zoe van de week in totaal 281 containers verloren. Met behulp van sonarboten zijn er 222 gelokaliseerd. Sommige door rederij MSC, andere door Rijkswaterstaat. Het is nog niet duidelijk hoe die containers moeten worden geborgen. 22 containers zijn aangespoeld in het Waddengebied en op de Waddeneilanden. Op die eilanden zijn grote opruimingsacties gehouden... De veiligheidsregio Friesland raadt mensen af om daar morgenmiddag nog voor naar het Waddengebied te komen. Dinsdag kan het op de Wadden stormen en de veiligheidsregio zegt dat mensen zichzelf dan in gevaar brengen als ze het strand opgaan. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft zijn handtekening gezet onder een tekst die zich fel uitspreekt tegen homoseksualiteit. Het is de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring... een Amerikaanse beschrijving van hoe christenen moeten omgaan... met geloof, huwelijk en seksualiteit. De toon in de Nederlandse versie is sterk anti-LHBTI. In een artikel van de gezamenlijke verklaring over bijbelse seksualiteit... staat bijvoorbeeld dat het zondig is om homoseksuele onreinheid... of transgenderisme goed te keuren. Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hebben hun handtekening gezet onder de tekst. Onder hen ook andere prominente SGP-leden en een voormalig lijstduwer van de ChristenUnie. Een arrestatieteam heeft in een trein op het station van Zwolle... twee mannen aangehouden. Waarom is nog niet duidelijk. Vanwege de politieactie was het station korte tijd deels afgesloten. Later werd bij het station ook nog een man met een bijl aangehouden. Maar de politie benadrukt dat de incidenten... niets met elkaar te maken lijken te hebben. Het weer. Later vanavond kans op een misbank. Temperatuur vannacht 2 tot 4 graden. Morgen in de loop van de dag meer wind...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 Karlo eh, Jablowski.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 De componist is Dimitri Shostakovich en het wordt uitgevoerd door Burning River Brass. <tries>